blauwe wolken die al rood werden in het oosten dreven met de wind mee toen mijn escadron Pavlo Hussaris zijn opmars naar Ostrovna begon het gekrolde gras dat altijd langs de landwegen gegroeid werd duidelijk zichtbaar nog nat van de nachtelijke regen terwijl ik van dichtbij gevolgd door Ulline tussen rijen berken doorreed dacht ik aan het genot mijn paard te bereiden geen regiments maar een vurig bruin donutspaard en ik dacht aan het aardige doktersvrouwtje maar geen ogenblik aan het dreigende gevaar. Vroeger, wanneer ik in het gevecht ging, was ik bang geweest. Nu voelde ik helemaal geen vrees. Niet omdat ik gewend was geraakt aan het vuur. Niemand raakt daar ooit aan gewend. Maar omdat ik geleerd had mijn gedachten te beheersen als ik in gevaar was. Ik had mij aangewend als ik in actie ging over alles te denken behalve over het voor de hand liggende. Het dreigende gevaar. Zo kon ik met enig medelijden kijken naar het opgewonden gezicht van Indien. Ik wist dat alleen de tijd hem kon helpen. We passeerden de linie op de linkervleugel van de Russische positie en stonden stil achter de lanciers in de voorste linie. Aan de rechterkant stond onze infanterie in gesloten kolonnen. Hoger op de heuvel aan de horizon waren onze kanonnen in de wonderlijk heldere lucht zichtbaar. Voor ons, in een dal, kon men de kolonnen en de kanonnen van de vijand zien. Bij het geluid van het kanonvuur werd mijn stemming beter. Zo bleef het bijna een uur. Tijgbeugels staande kon ik het hele slagveld overzien. Ik zag hoe onze lanciers de heuvel afsturmden op de Franse dragonders af. Verwarring en kruiddamp. En vijf minuten later galoppeerden onze lanciers terug en onder hen en achter hen aan een grote groep blauwe Franse dragonders op grijze paarden. Ik wist instinctief dat als onze huzaren hen op dat ogenblik zouden aanvallen ze verslagen zouden worden. André Silvestanitsch! Als we nu aanvallen, kunnen we ze vernietigen. Over een minuut zal het te laat zijn. Je hebt misschien gelijk, Nikolai. Volg mij, escadron. Valt aan! Het was stimulerend om de kokos te horen fluiten en te merken dat mijn paard zo verlangend was erop los te gaan, dat ik het niet kon tegenhouden, zelfs als ik dat gewild had. We reden hoe langer hoe sneller naarmate we de voet van de heuvel naderden, Dichter bij onze eigen lanciers en de Franse dragonders. Bijna alle dragonders keerden om en wilden teruggalopperen. Ik koos er een uit op een grijs paard en rende achter hem aan. Ik had hetzelfde gevoel als wanneer ik op een wolf jaagde. Mijn paard stootte met zijn borst tegen het achterdeel van het Franse paard. En op hetzelfde ogenblik sloeg ik met mijn sabel naar de Fransman. Op dat ogenblik doofde mijn opwinding. De Fransman, een officier, hinkte met één voet op de grond. De ander zat vast in zijn stijgbeugel. Zijn ogen keken mij angstig aan, alsof hij een tweede klap verwachtte. Zijn bleke met modderbevlekte gezicht, blond en jong, met een kuiltje zijn kin en lichtblauwe ogen, was niet het gezicht van een vijand. Een doodgewoon, vriendelijk gezicht. Ik zag hem later terug tussen de gevangenen. En ik had een vreemd gevoel. Bijna van schaamte. Graaf Nikolai Rostov! Present! Ik wens u geluk. U hebt het goed gedaan. Dank u. Uw aanval was goed berekend. U hebt u helphaftig gedragen. Ik zal uw optreden aan de tsaar rapporteren en u voordragen voor het Sint-Joris-kruis. Dat. Dat is meer dan ik verdien. Helemaal niet. Maar iets hinderde me. Dat ik niet kon definiëren. Ik had mezelf niet te schande gemaakt. Ilyne was veilig. Maar... ...die morele kater. De hele dag en de volgende dag... ...was ik stil... ...nadenkend... ...en afwezig. Ik was niet boos of prikkelbaar... ...maar ik dronk met tegenzin... ...en gaf er de voorkeur aan alleen te zijn. Dat was nu de achtergrond van heldenmoed... Iemand anders was banger geweest dan ik. Die Fransman dacht dat ik hem zou doden. Maar waarom zou ik hem gedood hebben? Dat kuiltje... en die blauwe ogen. Mijn hand beefde. En ze hebben me het kruis van Sint-Joris gegeven. Ik begrijp er niets meer van. Terwijl Nikolaj Rostov zijn ervaring in die actieve dienst had uitgebreid was de rest van de familie, meer en meer bezorgd om Natasja's ziekte en de lange duur daarvan, naar Moskou gegaan en had het eigen huis betrokken. Maar dokter, dat is juist wat u wel doet. Natuurlijk. Ik doe het omdat de patiënt het verwacht. Net zo als een kind naar zijn moeder loopt om de plek waar het zich bezeerd heeft te laten wrijven. Als het gewreven is, voelt het zich beter. Zo is het ook met uw dochter en haar pillen. Ze verwacht ze... En dus voelt ze zich er beter door. Maar u zei dat u ons goed deed. Mijn man en mij en Sonja. U moet eerlijk zijn tegenover uzelf, Gravin. Hoe zou u gekeken hebben? Wat zou u gevoeld hebben als ik niets gedaan had? Niet voor te stellen. Juist, graaf. U betaalt mijn rekeningen en die van mijn collega's. Dat verlicht uw geweten. U maakt de zieke een standje omdat ze niet doet wat ik haar zeg. Dat geeft u wat te doen. Oh ja? Jazeker. Het is de waarheid. Wat zou mademoiselle Sonja doen als ze zich niet kon bezighouden met de verzorging in de ziekenkamer? Al die warme drank- en kippenpoutjes die ze naar boven kan brengen. De medicijnen die ze op tijd moet toedienen. U heeft al die hulpvaardigheid aan mij te danken. Misschien wel, en toch... Ook, ook helpt het de patiënt te weten dat al die opofferingen voor haar gedaan worden. Maar ze blijft klagen dat geen medicijn haar genezen kan. Dat wat u haar vertelt allemaal onzin is. Wat het tot op zekere hoogte is, Gavin. Maar ik verzeker u, dat als u geduld wilt hebben, ja. uw dochters verdriet door de gang van het dagelijkse leven verdreven zal worden. Als dat verdriet verbleekt, zal zij fysiek herstellen. Ik hoop dat u gelijk hebt. Als ik maar wist wat er in haar omgaat, waar ze over denkt al die tijd dat ze daar ligt. Ik geloof dat ik kalmer ben, maar gelukkiger ben ik niet. Ik kan niet zingen en niet lachen. Weer word ik door mijn tranen verstikt. Tranen van wroeging, die mooie tijd die nooit meer terug zal komen. Er staat iets in mij op wacht dat mij alle vrolijkheid verbiedt. Het zou ik niet willen geven om dat leven terug te kunnen halen, dat zo vol verwachtingen was. De herfst, de jacht, de kerstdagen die ik met Nikolai doorbracht. Ik wil de ander niet tot last zijn. Zo houd ik me op een afstand van iedereen. Behalve Petja. Ik voel me alleen op mijn gemak met Petja. Een paar dagen geleden moest ik zelfs even lachen toen ik bij hem was. Maar uitgaan is haast onmogelijk. De mensen komen me bezoeken. Maar er is er maar één die ik graag zie. Pierre Bezoekhoff. Hij behandelt me met zo'n zorg, zo gevoelig en toch ernstig. Maar ik moet eerlijk zijn... En zelfs niet dankbaar tegen Pierre Het is zo gewoon voor hem om vriendelijk te zijn Dat ik er geen verdienst in zie dat hij ook vriendelijk voor mij is Hij heeft nooit gesproken meer over zijn gevoelens voor mij Sinds die tijd had hij bijna hij Probeerde me alleen maar te troosten zoals hij een huilend kind zou troosten Het komt niet omdat hij getrouwd is Zoals Kouragin Er zouden nooit romantische gevoelens tussen Pierre en mezelf kunnen bestaan zelfs geen romantische vriendschap dat voel ik heel sterk op de 11 juli beloofde Pierre de volgende dag bij de Rostov te komen dineren en een exemplaar mee te brengen van het manifest en beroep op het volk dat het tsaar in eigen persoon naar Moskou zou brengen op die zondag gingen de Rostovs als gewoonlijk naar de mis in de privékapel van de Razumovskis al de Moskouse notabelen, alle kennissen van de Rostovs waren daar de kleine Natasja Rostova. Ze is veel magerder geworden. Is dat niet het meisje dat stil... Ze zeggen dat Anatole Koraki... Ze was toch verloofd met André Bolkonski? Mijn beste, dat is allemaal voorbij. Hoor ik die stemmen werkelijk? Ik verbeeld me al door stemmen horen. Die namen. Korakin, Bolkonski. Ik ben er zeker van dat iedereen die naar me kijkt alleen maar denkt wat mij overkomen is. Maar het is zondag. Weer zondag. Ik zie er aardig uit in deze jurk, dat weet ik. Er is alweer een week voorbij. En al toch hetzelfde leven dat geen leven is. Dezelfde omgeving waarin het eerst zo makkelijk was te leven. Ten slotte ben ik knap en ik ben jong. En ik weet nu dat ik goed ben. Oh, slecht, maar nu ben ik goed, dat weet ik. Maar mijn beste jaren glijden voorbij en zijn van geen nut voor niemand. Laat ons bidden in vrede. Voor de vrede die van boven komt en voor de redding van onze zielen. Voor de wereld van de engelen en al de geesten die boven ons zijn. Laat ons bidden voor onze soldaten. Hoe Heer, bescherm mijn broer Nikolai en zijn vrienden Nizov. Laat ons bidden voor alle reizigers, de land en ter zee. Hoe Heer, bescherm André Borkonski en vergeef mij voor wat ik heb hem aangedaan. Laat ons bidden voor allen die ons liefhebben. O Heer, bescherm mijn familie, mijn moeder, mijn vader, mijn lieve Sonja en Petja. Laat ons bidden voor hen die ons haten. O Heer, bescherm alle die zaken doen met mijn vader en Anatol Kouragin, die mij zoveel kwaad heeft gedaan. Laat ons ons hele leven wijden aan Christus, onze Heer. Heere God, ik onderwelp mezelf aan u. Ik heb niets nodig, ik wens niets. Leer mij wat te doen en hoe ik mijn wil moet gebruiken. Niemij mij aan, heer. Niemij mij aan. Machtige God, God van ons heilig, schenk ons uw genade. De vijand die ons land vernietigt, wil de hele wereld verwoesten. Uw koninkrijk omverwerpen, uw geliefd Jeruzalem vernietigen. Uw geliefd Rusland. Hoe lang, o Heer, zullen de bozen triomferen? Hoe lang zullen zij de onwettige macht uitoefenen? Verhoor ons als wij tot u bidden. Sterk met uw macht, onze genadige vorst, de keizer Alexander Pavlovich, Wees zijn oprechtheid en nederigheid indachtig. Beloon hem naar zijn rechtvaardigheid. Bescherm zijn leger. Leg een koperen boog in de handen van hen... die zich in uw naam bewapend hebben... en omgord hun lendenen met kracht voor het gevecht. Heer, u bent in staat zowel groot als klein te redden. Gij zijt God en de mens kan niets tegen u. Versla onze vijanden en verpletter hun snel onder de voeten... ...van uw getrouwe dienen. Want gij zijt de verdediging... ...en de redding van hen... ...die hun vertrouwen in u stellen. En u zij alle glorie... ...voor de Vader... ...de Zoon... ...en de Heilige Geest... ...nu... ...en tot in alle eeuwigheid. Amen. Vanaf de dag dat Pierre bij de Rostovs was weggegaan, met de dankbare blik van Natasja voor ogen, werd hij niet langer gekweld door het probleem van de ijdelheid en nutteloosheid van alle aardse dingen. Stel eens dat iemand het tsaar in het land bedrogen heeft en het tsaar schenkt hem eerbewijs. Wat doet dat er toe? Ze heeft tegen me geglimlacht en me gevraagd terug te komen. En ik heb haar lief en niemand zal dat ooit weten. Mijn ziel is kalm en vredig. Pierre bewoog zich nog in de uitgaande wereld... dronk evenveel en leidde hetzelfde lege en losbandige leven. Maar toen er hoe langer hoe verontrustende berichten van het oorlogsterrein kwamen... en Natasja's gezondheid begon te verbeteren... zodat zij niet meer het vroegere gevoel van medelijden in hem wekte... nam een steeds toenemende rusteloosheid bezit van hem. Wat was de profetie die mij door een van mijn broeders geopenbaard werd... De profetie over Napoleon die aan de openbaringen werd ontleend. Hier is de wijsheid die het verstand heeft berekenen het getal van zijn beest. Want het is een getal eens mensen en zijn getal is 666. En aan hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En aan hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. Schrijf de woorden Lampereur Napoleon in getallen en de som ervan is 666. Dus Napoleon is het beest voorspeld in de apocalyps. Het einde van zijn macht was gekomen in het jaar 1812, toen de Franse keizer 42 was. Al die dingen, mijn liefde voor Natasha, Napoleon, de antichrist, de invasie, de komeet, die werken samen om mij uit de kleingeestige sfeer van het leven in Moskou op te heffen. Ze leidden mij naar een grootste prestatie. Naar een groot geluk. De volgende zondag bracht Pierre een bezoek bij de Rostovs. Hij ging vroeg om hen alleen te treffen. Natasja speelt. Verrassend. Heerlijk. Pierre! Ben ik te vroeg? Nooit. Ik wilde weer eens proberen te spelen. Dan heb ik tenminste iets te doen... Dat is rooi zachtig. Zo blij dat je gekomen bent. Ik ben zo gelukkig vandaag. Je weet dat Nicolai het kruis van Sint-Joris heeft gekregen. We zijn allemaal zo trots op hem. Ja, natuurlijk. Maar uh, ik wil je spel niet onderbreken. Om niet weer aan Pierre. Is het verkeerd van me te spelen? Waarom? Integendeel. Waarom vraag je dat? Dat weet ik niet. Behalve dat ik niet graag iets zou doen wat jij niet goed vond. Ik geloof helemaal in jou. Je weet hoe belangrijk je voor me bent. Hoeveel je voor me gedaan hebt. Ik hoor dat Bolkonski weer in Rusland is en terug in het leger. Wat denk je? Zou hij me ooit vergeven? Ik denk... Ik denk dat hij niets te vergeven heeft. Als ik in zijn plaats was... Ja, als jij... Ja, dat is wat anders. Niemand is vriendelijker, edelmoediger of beter dan jij. Als jij er niet geweest was, weet ik niet wat er van mij geworden zou zijn. Petja, hoe staat het naar mijn plan, graaf Pierre? Heeft u een oplossing gevonden? U bent mijn enige hoop. Je plan om bij de Huzaren te gaan... Natuurlijk, daar zal ik vandaag over spreken. Wel, de we zoekhof. heb je het manifest? Mijn vrouw hoorde het nieuwe gebed tijdens de mis. Ze zegt dat het heel mooi is. Ik heb het. De tsaar wordt hier morgen verwacht. Godzijdank. Wat is er voor nieuws van het leger? Dat trekt weer terug. Ze zeggen dat we al vlak bij Smolensk zijn. Oh, hemel. Waar is het manifest? Op mijn woord, ik weet niet wat ik ermee gedaan heb. Heb jij weer eens iets verloren, mijn beste Pierre? Ik vrees van wel. Dat is jammer. Stopt u uw papieren altijd in de voering van uw hoed, graaf Pierre? Oh, dank je, dank je, mijn beste Sonja. Dom van me. Wil jij het voorlezen? Natuurlijk, heel graag. Um... Aan Moskou, onze oude hoofdstad. De vijand heeft met de geweldige strijdmacht de grenzen van Rusland overschreden. Hij komt ons geliefde land verwoesten. Wij zelven zullen niet nalaten onder ons volk in die hoofdstad en in andere delen van ons rijk te verschijnen voor raadpleging en instructie van al onze strijdkrachten. Zowel degenen die het pad van de vijand versperren, als degenen die pas gevormd zijn om hem te verslaan waar hij ook maar verschijnt. Mogen de ondergang die hij over ons hoopt te brengen op zijn eigen hoofd neerkomen en mogen Europa, bevrijd van de slavernij, de naam van Rusland verheerlijken. Goed zo. Prachtig. Wat een schat bent u toch, papa? Als dat Sarah beveelt, trekken we allemaal ten strijde. Er staat voorraadpleging. Doet er niet toe wat er staat, bezoek of. Dan kan ik u nu zeggen, papa, en mama ook, dat u me in dienst zal moeten laten gaan. Petja, wat is dat voor onzin? Dat komt van al dat gepraat van je. Dat is onzin, Petja. Je moet studeren. Het is geen onzin. Petja Obolensky gaat ook. En hij is nog jonger dan ik. Hoe kan ik nou studeren? Maar u zei zelf dat we allemaal moesten Ruch, gaan. je mag je moeder overstuur. Ehm, Vooruit, laten we wat gaan roken in de studeerkamerbezoek, of? Nee, ik denk dat ik naar huis ga. Maar je was van plan hier de avond te brengen. Je komt niet zo dik als de laatste tijd. En als je er bent, wordt dat meisje van mij veel vrolijker. Het spijt me, ik, ik, ik ben iets vergeten. Ik moet heus gaan. Nou ja, als je moet. Au revoir. Pierre? Waarom ga je weg? Waarom ben je zo in de bar? Omdat ik... Eh, omdat het beter voor me is niet zo dikwijls te komen. Omdat... Ach nee, het is gewoon omdat ik iets te doen heb. Pierre besloot niet meer naar de Rostov te gaan. Petja ging naar zijn kamer, sloot zich op en vergoot bittere tranen. Ik kan het niet verdragen. Alleen maar omdat ik te jong ben. Maar ik weet wat me te doen staat. De Tsar komt naar Moskou. Ik ga naar hem toe. Ik zal hem zeggen dat ik, Petja Rostov, ondanks mijn jeugd, mijn land wil dienen. Jeugd mag geen beletsel zijn voor loyaliteit. Waar ben je eens hemels nou geweest, Petja? Je moeder is vreselijk bezorgd. Ik ben alleen de tsaar gaan zien. De Ben je helemaal gek geworden? Oh, het was prachtig, papa. Een geweldige menigte. Ik was van plan om dicht bij de tsaar te komen. Maar er was zo'n gedrang dat ik bang was doodgedrukt te worden. Ik was misschien wel onder de voet gelopen... als een priester niet de mensen had tegengehouden... toen ze naar het balkon renden waarop zijne de majesteit sprak. Dat was je verdiende loon. Kijk maar... eens. Een stukje van een van de biscuits... die de tsaar naar de menigte gooide. Biscuit? Mooi, hoor. Oh, hem alleen maar te zien, vader. Ik, ik meen het. Als u me niet toestaat dienst te nemen, dan ga ik het huis uit. Uit huis? Ik meen het echt. Ik loop weg. En wat zal mama dan tegen u zeggen? Dat weet de hemel. Dit is verschrikkelijk. Mijn jongen, je moet het niet als afgedaan beschouwen, maar ik zal inlichtingen inwinnen. Dat beloof ik je. Vader! U heeft me zo gelukkig gemaakt. Kijken of de jongen op de een of andere manier kan dienen zonder gevaar te lopen. Maar wat zijn moeder zal zeggen? De volgende dag belegde de tsaar een vergadering met de notabelen, de adel en de voornaamste kooplieden van Moskou. Zijne de majesteit, de keizer. Heren. Ik heb nooit getwijfeld aan de toewijding van de Russische adel. Maar vandaag zijn mijn verwachtingen overtroffen. Ik dank u in naam van het vaderland. Maar we moeten handelen. De tijd is kostbaar. Ja, heel kostbaar. Een keizerlijk woord. Ons goed en bloed. Het is van u, majesteit. Graag ja, Mamonoff stelt een regiment samen. Wat ga jij doen, Bezukhov? Nou, ik denk... Ja, ik zal duizend man leveren en ik betaal in onderhoud. Mm -hmm. Wat zegt u daarvan, graaf? Ze moeten bij nemen. Ik zal zijn ze naam zelf opgeven. Het moet gebeuren. Toen de Tsai Moskou verlaten had... trokken de edelen hun uniform uit en gingen weer naar hun huis of hun club. En niet zonder wat gezucht en gebrom gaven ze de nodige orders aan hun rentmeesters... zelf verbaasd over wat ze gedaan hadden. Napoleon begon de oorlog met Rusland... omdat hij gedwongen was geweest naar Dresden te gaan... zich door op hol te laten brengen... het niet kon nalaten om een Pools generaalsuniform aan te trekken... zich over te geven aan een mooie tot dwingende junimorgen... en omdat hij zijn opvliegendheid tegenover generaal Balashov... de adjudant van de tsaar... Niet in bedwang had kunnen houden. Alexander weigerde onderhandelingen omdat hij zich persoonlijk beledigd voelde. Barclay de Tolly probeerde het leger naar beste kunnen aan te voeren, omdat hij roem wilde behalen en een groot bevel hebben worden. Rostov voerde een charge op de Fransen uit, omdat hij de verleiding van een galop niet kon weerstaan. En zo handelden ontelbare mensen in overeenstemming met hun eigen gewoonten, omstandigheden en doeleinden. Ze werden bewogen door vrees of ijdelheid... ...verheugden zich of waren verontwaardigd. Dachten dat zij wisten wat zij deden en uit eigen vrije wil. Maar stuk voor stuk waren ze willoze werktuigen van de geschiedenis. De oorzaken van de vernietiging van het Franse leger in 1812 zijn nu bekend. Dat was ten eerste zijn opmars naar het hart van Rusland... ...zonder enige voorbereiding op de winter. En ten tweede... De haat van het Russische volk door het brandschatten van zijn steden. Niemand besefte toen dat juist op die manier een leger van 800.000 man, aangevoerd door de beste veldheer ter wereld, vernietigd kon worden door een zwak leger dat maar half zo groot was en aangevoerd werd door onervaren bevelhebbers. Van Russische zijde werden alle pogingen in het werk gesteld om juist het enige te verhinderen dat Rusland kon redden. Terwijl van de Franse kant iedere poging gericht was op het doorstoten naar Moskou. En ook dat moest tot vernietiging leiden. Van de Fransen, wel te verstaan. Augustus 1812. Ja, wat wens u? Generaal Barclay, het is dringend. Waar gaat het over? Ik ben adjudant van generaal Baccaration. Hij wenst generaal Barclay te spreken. Die kant uit, Ja? Ik heb de eer, excellentie, generaal Baccaration aan te kondigen. Baccaration? Hier? In Smolensk? Hij wil uw persoonlijk rapport uitbrengen, excellentie. Maar zijn leger... Generaal Bakrassion's leger is nu verenigd met het uwe, excellentie. Generaal Barclay. Generaal Bakrassion. Ik heb de eer uw excellentie te rapporteren dat onze legers nu verenigd zijn. Uitstekend. Dat staat nog te bezien. Er moet geen misverstand tussen ons bestaan, generaal Barclay. Ik ben weliswaar uw superieur... Maar Zijn de Keizerlijke Majesteit, de Tsar heeft deze vereniging van onze troepen geëist. Tegen mijn weloverwogen mening. Ik moet mijn vorst gehoorzamen. Maar ik kan niet met u samenwerken, generaal Barclay. Ik moet u zeggen dat ik Zijn de Majesteit verzocht heb ergens anders heen gestuurd te worden. Al was het maar met het bevel over een enkel regiment. Maak ik u... Verzeker... Ik weet het. U denkt dat ik de bewegingen van mijn troepen heb uitgesteld. om te vermijden onder uw beweging te komen. Dat is zo. Dan... Ik kan het hier niet uithouden. Uw hoofdkwartier is zo vol Duitsers dat een rust daar nauwelijks kan ademhalen. Ik dacht dat ik mijn vorst diende, maar het blijkt dat ik Baakbede dien. Ik moet uw excellentie bekennen dat ik dat niet wil. U wilt alleen maar vechten, generaal. En u wilt alleen maar terugtrekken, generaal. Nu het kamp bij er eens, hij is opgegeven. En uw uitstap betekent dat we hier bij Smolensk nu een onverwachte en onnodige slag moeten leveren om onze verbindingslijnen te redden. Wij zullen duizenden mannen verliezen. Smolensk opgeven zou tegen de wensen van de tsaren van het hele volk zijn. De inwoners steken het nog liever in brand. Op de kale heuvel, de dag na Andrees vertrek... ontbood Bolkonski intussen zijn dochter Maria. Zo, ben je nou tevreden, Maria... Ik begrijp u niet, vader. Oh, niet. Jij hebt gemaakt dat ik ruzie kreeg met mijn zoon. En dat is mooie. En ik ben oud en zwak. Maar vader, als u alleen maar met uw uh, zoon... Goed, goed, goed. Geniet er maar van, zoveel je wilt. Je hebt tegen me geïntrigeerd. Je hebt tegen André gelogen... over mijn relatie met Mademoiselle Boyenne. Nou, ik heb jullie geen van beiden nodig. De oorlog. Ik denk erover zoals vrouwen over oorlogen denken. Ik ben bang om mijn broer. Ik ben verbaasd en ontzet over de vreemde vreedheid die mannen ertoe aanzet elkaar te doden. De betekenis van deze oorlog begrijp ik absoluut niet. Mijn vader spreekt er nauwelijks over. En als hij het doet is zijn toon kalm en vol vertrouwen. Als Desail, Nicolaas leraar, erover spreekt aan diner, lacht mijn vader hem uit maakt me ook zo ongerust over vader hij slaapt haast niet en in plaats van in zijn studeerkamer te slapen laat hij zijn veldbed iedere avond in een andere kamer zetten hij laat zich voorlezen door een jonge hoor in plaats van mamme de Bourienne. en toch is hij actief zelfs levendig hij maakt plannen voor een nieuwe tuin en een nieuw gebouw voor de bediende het is moeilijk te geloven dat het leven niet zo gewoon is op de eerste augustus kwam er een brief van vorst André... ...geschreven uit Witebsk. Jeet je niet, zal, Heb je eetlus verloren? Ik heb geen honger, vorst. Er gaat voor dat de Fransen dan in Witebsk zijn. Witebsk? Ja, dat, dat, dat is waar ook. Er was vandaag een brief van André. Heb je hem niet gelezen, Maria? Nee, vader, ik wist er niets van. Oh, hij schrijft over de oorlog... Hij zegt dat we hier op de kale heuvel... ...precies in de mastroute van het leger liggen. Dat we naar Moskou moeten gaan. Een Rij is in een positie dat hij dat kan weten. Heel interessant. Ja. Huh? Oh, oh, ja, ga hem even halen, eh, mademoiselle, alsjeblieft. Onder de prespapier op het kleine tafeltje. Ja, natuurlijk. Ik ga meteen. Uh, uh. Ze heeft altijd zo'n haast. Ze wil u graag een plezier doen, vader. <laughs> ja, dat zeg je maar. Ik weet dat je het land dan hebt. Net als André. Vader. Oh, nou, ik, ik ben zo vlug mogelijk geweest. <laughs> Alsjeblieft, hier is de brief. Ja, je moet hem lezen, Maria. Natuurlijk, vader. En, wat denkt u ervan, vorst? Ik? Waarvan? Als het oorlogstoeneel zo dicht bij de kale heuvel komt. Oh, het, het oorlogstoeneel. Ja, ik heb gezegd, desal, en ik zeg het nog eens, dat het oorlogstooneel in Polen ligt. De wijhand zal nooit over de Jemen komen. Maar de Fransen zeggen al, als de sneeuw smelt, zullen ze in de Poolse moerassen wegzinken. Oh, maar misschien begrijpen ze dat niet. Als Bennigsen maar eerder Pruisen binnengerukt was in de veldtocht van 1807, Ach, dan zou alles anders gelopen zijn. Maar, Horst, u zei dat de brief over wie hebt gespreekt. He? Die, eh, uh, die brief? Ja. ja. Ja, ja, hij schrijft dat de Fransen bij een of andere rivier verslagen zijn. Daar zegt André niets van, vader. Oh, nee? Oh, ik heb het niet verzonnen. <laughs> nou, uh, ja, dat, eh... Uh... Dat, dat nieuwe gebouw ik, ik, ik moet de plannen nog eens uh, bekijken Ach, Nee, nee, nee, ga maar niet mee Hij heeft de brief op tafel laten liggen Ik weet het Maar hij is zo druk met dat nieuwe gebouw Met zijn testament Wordt Alpatits eigenlijk naar Smolensk gestuurd? Ja, hij wacht al een tijd tot hij vertrekken kan Hij moet niet te lang wachten de Fransen in Witebsk over vier dagen kunnen in Smolengs zijn. Ach, misschien zijn ze er al. Geen vrede. Vervloekt. Ach, ik zie het allemaal zo duidelijk. De Donau in het heldere middaglicht... Het riet, het Russische kamp. En ikzelf, een jonge generaal, zonder een rimpel, krachtig op mijn hoede, de vrolijke gekleurde tent van Poyonkin binnengaand. Hm. Zelfs nu ben ik nog zo jaloers op die, die, die gunsteling als toen ik hem voor het eerst ontmoette. En hoe duidelijk zie ik ook de keizerin moeder, mollig klein, met een vaal gezicht, haar glimlach en haar minzame woorden. En ik herinner me datzelfde gezicht op de katafalk en de ruzie die ik met Soebof over de kist heen had, over het recht haar hand te kussen. Ach, kon ik maar naar die tijd terugkeren en afgedaan hebben met vandaag. Als ze me maar met rust lieten. Diezelfde avond schreef Dessal een brief aan de gouverneur van Smolensk... en mede ondertekend door Maria. Hij vroeg hem te laten weten in hoeverre de kale heuveling gevaar verkeerde. Als er inderdaad gevaar dreigde, moest Alpatic, die de brief bracht, dadelijk terugkeren. De gouverneur. Zijn excellentie, de gouverneur, alstublieft. Wie ben je voor de duivel? Ik heb een mededeling voor de gouverneur. Zeer dringend. Is dit een grap? Grap? Het is allemaal best als je vrijgezeld bent, maar met een gezin van dertien al je bezittingen, dat is de ondergang, de afgrond. En daar hebben zij het toe gebracht, gouverneurs, ze moesten gehangen worden. Kom, kom, nou is het wel genoeg. Ja, wilt u naar me luisteren? Mijn naam is Alpatic. Ik heb een brief voor de gouverneur. Nou, dat is een reisgoedstaar. Gaat die dan weg? Ziet er wel naar uit, hè? Maar wel. Jacob nog... Alpatic, wat voel jij hieruit? Pontoff. Ik kom voor de gouverneur. Ik moet voor me vast weten hoe de toestand hier is. Oh, nou, ga dan maar. Zie er maar eens achter te komen. Het is een verschrikkelijke toestand. Kan je het vuur niet horen? Ze hebben ons in het verderf gestort, De schurken, bandiet. Ik heb een brief voor de gouverneur. Dat is de deur. Ga daar binnen. Ja, wat wilt u? Een brief voor uw edelen van generaal-majoor Vorst Bolkonski. Bolkonski, geef maar hier. Alsjeblieft, de mm, Ja, Deel de vorst en de vrouwen mee dat ik niets weet. Ik handel alleen maar volgens de hoogste instructies. Maar, maar omdat de vorst onwel is, raad ik hem aan naar Moskou te gaan. Ik sta zelf ook op het punt van vertrek. Deel hun dat maar mee. Ga nu, zoals u ziet, heb ik geen tijd. En neem dit papier mee. Ja, edelachbare. Is de generaal Barclays overzicht van de situatie met zijn instructies? Juist, edelachbare. Ga dan vooruit. Ja, edelachbare. ...instructies van generaal Baakli de Tolly aan de gouverneur van Smolensk. Ik verzeker u dat de stad Smolensk niet in het minste gevaar verkeert. En het is ook onwaarschijnlijk dat dat zal gebeuren. Mijn troepen aan de ene kant en die van Vorst Bagration aan de andere... ...zijn op weg zich met elkaar te verenigen. Hieruit kunt u opmaken dat u alle reden hebt de inwoners van Smolensk gerust te stellen. Ja, Ja, dat klinkt echt geruststellend. Niet wat heb je uitgevoerd, Fira ja. Mijn vrouw geslagen. Geslagen? Ja, ja. ja. Waarom? Ach, die vrouw. Bleef maar zeuren om weg te gaan. Laat me niet sterven met mijn kinderen. Iedereen gaat, dus waarom gaan wij niet? Ik moest er wel een aframmeling geven. Mooi Na, daarnaar! Nana, zie je nou wel al, Iets Wat moet een man daar nou aan doen? Ga je al weg? Ja. Heb je de gouverneur gesproken? Ja. Nee. Wat is er besloten? Nee. Niet bepaald. Alleen dat hij zelf weggaat. gaat. Ah, zo zo, zo gaat hij weg. En ik, met mijn zaak, hoe kunnen wij weg? Huh? We zouden zeven roebel per karapach moeten betalen. Er uh, zijn geen christen die zo te vragen. Een vriend van mij die heeft vorige week donderdag een goede slag geslagen, Verkocht meel aan het leger voor negen roebel per zak. Tja, het schijnt een beetje rustiger te worden, hè? Onze jongens schijnen het om geleverd te hebben. Smiddag scheen het dat Vera Pontov gelijk kreeg. Maar tegen de avond klonken er fluitende geluiden, het gedreun van kanonvuur en het ontploffen van granaten die op de stad vielen. Napoleon had bevel gegeven om met 130 kanonnen het vuur op de stad te openen. Rondom als door een varken. Schitterend, het geeft je bijna moed. Gelukkig dat je wegsprongt, Verapantos. Anders was je er geweest. Waar kijk je zo naar? Oh, die stomme kokin. Lieve zielen, oh, ik ben gewond. Laat me niet dood. Ze hebben het geraakt. We moeten hem naar binnen nemen. Ik zal je helpen. De stad wordt verlaten. Laat ah, dat je weg niks voor die Franse achter. Het is gedaan met Rusland. Gedaan, gedaan. Dan steek ik de boel in brand. Kom mee. De avondhemel, die zo helder was geweest, was bewolkt met slier rook, waardoor heel hoog de sikkel van de Nieuwe Maan scheen. Vera Pontos vrouw en kinderen zaten in een wagen te wachten tot ze weg konden. Zwarte gedaanten liepen door de knetterende vlammen heen en weer. Alpatic klom van zijn wagen en liep een zijstraat in om naar het vuur te kijken. Een hoge schuur stond in felle brand. Het houten dak stortte in elkaar en de balken branden. Alpatic! Alpatic! Wat doe jij eens hemelsnaam hier? Goeie vanavond. Verste André. Uw excellentie. Wat doe jij hier? Ik... Ik, ik werd gestuurd. Uw zuster... De vrouwen, de gouverneur. Ik moet weer terug naar de kale heuvel. Ik weet niet hoe ik hier weg moet komen. Zijn we werkelijk helemaal verleuren, meester? Luister. Geef dit aan mijn zuster. Zeg haar dat Smolensk verlaten wordt. De kale heuvel zal binnen een week door de vijand worden bezet. Ze moet onmiddellijk naar Moskou gaan en laat me dadelijk weten wanneer ze vertrekt. Stuur een speciale koerier naar Oezwijac. Ja, meester. Begrijp me goed, Apatic. Mijn vader, mijn zuster, mijn zoon en zijn huisleraar, ze moeten allemaal weg. En onthoud de plaats, Oezweijadje. Hé, hey, u daar. Wat betekent dat? U bent kolonel, huis in brand gestoken waar u bij bent en u doet niets. Daar zult u zich van moeten verantwoorden. Zeg hun dat ik tot de tiende antwoord verwacht in Oezweijadje. Als ik de elfde nog niet gehoord heb dat ze weg zijn, kom ik zelf naar de kale heuvel. Voorst, André, ik herkende u niet. Ik deed zo omdat... Nou ja, bevel is bevel. Ik moet me excuseren. Ik heb het druk, Berg. Zeg je het zelf, Bartitsch. Precies zoals ik het je gezegd heb. God zijn met je. Op de 10e augustus marcheerde het regiment onder vorst Andrei... over de grote weg voorbij de oprijlaan naar de kale heuvel. Hitte en droogte hielden al meer dan drie weken aan. Het nog niet geoogste graan was verschroeid en liet zijn korrels vallen. Moerassen droogden uit. Alleen s nachts en in de bossen was het, zolang de dauw bleef liggen, een beetje fris. Maar op de grote weg waar langs de troepen marcheerden was het niet fris. Van de dauw was niets te merken in het zand, dat centimeters diep was omgewoeld. De artillerie en de bagagewagens bewogen zich geluidloos door het stof dat tot aan de naven van de wielen reikte. Hoe hoger de zon steeg, hoe hoger de stofwolk oprees En door de nevel van hete vuurdeeltjes heen... kon hij met het blote oog naar de zon kijken... die als een reusachtige rode bol in de onbevolkte hemel hing. Er was geen wind. De mannen stikten half in die roerloze atmosfeer. Ze liepen met zakdoeken voor neus en mond gebonden. Als ze door een dorp kwamen, renden ze naar de putten... vochten om het water en dronken ze leeg tot op de modder. Berk. Die aansteller. En Smolensk in de as. Voor het eerst begin ik de Fransen te haten. En door die haat vergeet ik mijn eigen verdriet. Geholpen dan nog door de zorg voor mijn regiment... en de genegenheid waarmee ze mij beschouwen. Mijn ergste angst voor de kale heuvel is weg... nu ik weet dat de familie naar Moskou is vertrokken. Er is daar niets meer voor me te doen. En toch... Misschien om de as van mijn verdriet op te rakelen. Heb ik het gevoel dat ik erheen moet rijden? Ik moet het zien. Al moet ik er mijn regiment voor in de steek laten. Er was geen sterveling te zien toen vorst André de kale heuvel bereikte. Er stond niemand bij de poort voor de oprijlaan. Het hek stond open. De omheining was vernield en takken van de pruimenbomen waren met vruchten en al afgerukt. De luiken waren allemaal dicht. Behalve voor één raam dat open stond. Alpatic, die zijn gezin had weggestuurd... zat binnen te lezen in de heiligenkalender. O, mijn meester. Dus u bent toch gekomen? Kalm, kalm maar, Apatitsch. Hoe staat het hier? Alle kostbaarheden zijn naar Bogucharovo overgebracht. 200 met granen is gered. Het hooi... En de voorjaarstarwe, dat was een bijzonder goede oogst dit jaar, is door de troepen gevorderd. De boeren zijn geruineerd. Zijn er nog een paar hier? Nog maar een enkele. Wanneer zijn mijn vader en mijn zuster weggegaan? De zevende. Wat moet ik doen, meester? Zal ik de troepen de haven geven? We hebben nog zo'n 1800 mut. Ja, geef het ze maar. U zult de rommel in de tuin wel gezien hebben, excellentie. Ik kon er niets tegen doen. Er hebben hier drie regimenten gelegen. Meester Agondas. Ik heb de naam en de rang van een officier genoteerd, zodat ik een klacht kan indienen. Wil jij hier blijven als de vijand de heuvel bezet? God is mijn toevlucht. Zijn wil geschieden. Ik moet gaan. Jij moet ook weg, Alpadiq. Neem maar mee wat je kunt en zeg tegen de lijfweigeren dat ze naar het landgoed in de Raizan gaan of naar dat bij Moskou. Vaarwel. God zij met u, excellentie. Intussen ging het leven in de salons van Sint-Petersburg zijn gewone gang. Tussen die van Anna Pavlovna, waar ze met ontsteltenis over Napoleons successen praten, en die van Helene Bezoekova, waar de oorlog beschouwd werd als een vertoning van krijgskunde die spoedig op vrede zou uitlopen, was de onmisbare schakel schakelvorst Vassili Kouragin, die te vaak bij zijn dochter Helene zei wat hij had moeten zeggen bij Anna Pavlovna, en omgekeerd. Dus u komt van uw dochter, vorst Vassili. Mooi als altijd natuurlijk. Hè? Ja, er is onder haar vrienden veel te veel sympathie voor Napoleon. Nee toch? Ja, en ons leger Smolensk heeft opgegeven en doorgaat met zich terug te trekken, is het geen tijd om grappen te maken ten koste van onze Moskouse patriotten. Wat zeiden ze in de Raad van Adel? Nou ja, wat je kon verwachten, iemand had een brief aan Bagration gezien over de evacuatie van smolensk en baklé de tolly beschuldigend van lafheid omdat hij niet wil vechten ja naar mijn mening kan baklé niet veel langer blijven maar in zijn plaats in alle bescheidenheid uh, nou kutuzov is er altijd nog kutuzov hij is al commandant van de petersburgse landweer geworden hij zou misschien kutuzov is de oudste generaal in rusland hij kan nauwelijks op een paard klimmen hij valt op vergaderingen in slaap en zijn morel is betrilswaardig. Nou, ik spreek niet van zijn bekwaamheden, maar hij is een oude blinde man. Hij ziet praktisch niets. Ja, moet hij soms voor blinde mannetjes spelen? Ja, met uh, alle respect, maar ik geloof dat Kutuzov door de zaal benoemd zal worden. Uh, ja, nou ja, in dat geval, zijn majesteit weet het natuurlijk het beste...